10 uur en ook thuis met het NOS Journaal. Jongeren hebben gisteravond in Haren een flinke puinhoop en veel vernielingen achtergelaten. Duizenden mensen waren gisteren naar het Groningse dorp gekomen voor een feest dat per ongeluk publiekelijk was aangekondigd op Facebook. Op een bepaald moment stond er een paar duizend mensen voor de afgezette straat waar het feestje oorspronkelijk gehouden zou worden. Veel jongeren waren dronken en gooiden met blikjes en flesjes naar de politie. Ook werd ambulancepersoneel in brandweer belaagd en een supermarkt geblunterd. De ME greep hard in. De politie zegt dat een groep raddraaier speciaal naar Haren was gekomen om te rellen. Op Facebook is inmiddels ook een actie gestart om vandaag de troep op te ruimen in Haren. De initiatiefnemers van de actie, die Project Clean X Haren wordt genoemd, hebben mensen opgeroepen om vandaag om 12 uur met bezems en vuilniszakken te verzamelen op het station in Haren. Al meer dan 15.000 mensen hebben aangegeven op Facebook de actie leuk te vinden.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 Het Rijk heeft daarvoor 3 miljard euro uitgetrokken. Inmiddels is de helft van de projecten gerealiseerd. Die waren tot nu toe vooral relatief klein en goedkoop. Het versterken van de Lekdijk bij Lekkerkerk was complex en duur... omdat er veel huizen staan. Het hoogwaterbeschermingsprogramma moet in 2017 klaar zijn. In Benghazi en Libië zijn zeker drie mensen omgekomen... bij protesten tegen gewapende milities... die op veel plaatsen de dienst uitmaken. Gebouwen van milities werden bestormd en soms in brand gestoken. Op één plaats werden betogers opgewacht door militieleden met machinegeweren. Behalve drie doden zijn er ook zeker twintig gewonden. Het weer, kans op een bui, vooral in het noorden van het land. Verder zijn er stapelwolken, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of zestien. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brug 2 en bij Hoevenlaken 3 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere tussen Bildhoven en knooppunt Eemnes 10 kilometer... zitten veel mensen tussen die omrijden vanwege de afsluiting van de A28 in verband met wegwerkzaamheden. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Knopend Hoevelaken 2 kilometer en bij Leus de Zuid 4 kilometer. Richting Utrecht is de weg afgesloten in verband met een wegverzakking. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knop het hoevenlaken beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dan nog de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze, 2 kilometer. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja die is binnen.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 Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie Mieke van der Weij en Charles Groenhuizen. Welkom terug voor het laatste uur van deze nieuwsshow. Over ruim 20 minuten is Ari Storm de boeken toejager van dienst. Ari, wordt steeds beter. Ja. ja. Wat heb je voor ons meegenomen? Of nou, zijn er nog nieuwtjes misschien? Nou, duivels-toejager is wel toepasselijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want ik heb uh, het boek. Ik was van de week in Londen en de, ik zag het gebeuren hoe de vrachtwagens met boeken naar binnen werden gereden uh, van dit boek, maar dan in het Engels natuurlijk. Maar in het Nederlands is die tegelijkertijd verschenen. Sam Rusty. Het boek heet Joseph Anton. Dat klinkt toch als een gewone man misschien, maar het is zijn autobiografie of zijn memoir. En het gaat over de, ja, de periode voor, tijdens en na de fatwa van Gromeini. Ik ga er straks iets over, uh, over vertellen. Ja, Het is een... Uh dat had ik al verwacht, maar het is een spectaculair boek in allerlei opzichten. Maar Jozef Anton is de schuilnaam die hij toen aan heeft genomen. Ja, he? Hij heet natuurlijk Salman Rusty. Nou ja, dat is hmm. ook al een, een beetje. Vet. Maar goed, uh, Jozef Anton, dat verwijst naar Jozef Conrad en Anton Chekhov zijn twee favoriete schrijvers. Hij legt in het boek ook uit hoe hij aan die schuilnaam is gekomen. En nou ja, het is een groot boek. Het is niet alleen een groot boek in, in formaat, maar het is een belangrijk boek. En dat blijkt ook uit de reacties uh, all over the world, zou ik bijna zeggen. Uh, en vanochtend in onze eigen volkskrant, nou ja, niet mijn volkskrant, maar in ons eigen land, hmm. uh, had de toema, heeft de Toema uitgever van, uh, van Rusty, Bert de Groot, een stuk geschreven over hoe hij als uitgever toen uh, die wat ervaren heeft. Dat is ook wel een interessant uh, stuk. Dat kop, het stuk heet Toen ik Rusty uitgaf. Want niet alleen Rusty uh, werd bedreigd, maar meteen iedereen eromheen. Uh, vertalers, uitgevers, nou ja... Uh, uh. En uh, uh, het stuk van Bert Groot is zo grappig, omdat Bert Groot is een typische Nederlandse uitgever. Het zal mijn tijd wel duren. Uh, een agent heet oomagent. Uh, uh, uh, uh, hij zegt nog uh, vertederend dat we, uh, moslims vroeger Mohammedanen heeten. Uh, Zo'n zo toon heeft hij. En het stuk laat zien dat, hoewel hij zich zo wapent tegen die dreigingen, van nou ja, het zal zo vaak niet lopen, dat het toch ook wel echt een angstige tijd was, voor, uh, ja. ook voor deze uitgever, toen ik die uitgaf. Nou, straks daarom meer over. Mm. Uh, zal ik zal het maar meteen noemen welke andere boeken ik ja, bij me heb. Uh, toen ik toch in Londen was, uh, heb ik ook deze uh, meneer gesproken, Howard Jacobson. Het Uur, van Dieren, uh, het Uur van de Dieren. Twee jaar geleden won ik die Prize, hij die boekenprijs. Daar heeft nu een nieuwe roman uit. Ik heb een uh, essaybundel bij me van een zeer jonge Mexicaanse schrijfster. Valse papieren van Valeria Luicelli heet ze. En, en dat vind ik toch ook wel verheugend nieuws, een nieuwe dichtbundel van Rogi Wieg. Yeah. Kazarenbloed. Rogi leeft nog. Dat klinkt wat dramatischer... Uh, of dat, dat klinkt precies zo dramatisch als ik bedoel. Want we kennen hem van zijn depressies... en zijn uh, zelfmoordboek Kameraad Scheermes. Ik ben heel erg blij dat hij bundeltig is. bloed. Goed, dank je. Dat meer dus over uh, een minuut of twintig. Om kwart voor elf wandelen we met kunstcriticus Rutger Pons langs de statieportretten van koningin Beatrix... en ook een beetje in het Nieuwe Stedelijk Museum. Maar... Uh, we gaan ook nog aandacht besteden aan beïnvloeding over en weer... tussen de Beatles en de Stones. Maar we beginnen met een been. Want een jaar geleden werd het been van Max van Rooij... voormalig architectuurcriticus van de NRC, geamputeerd. En van de een op de andere dag veranderde zijn leven totaal. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen werd hij een ander mens. Hield hij zich voorheen het liefst op de achtergrond. Met een been minder wil hij zich juist op de voorgrond laten gelden. Zijn boek Leven het Been is het even dramatisch als ons komische verslag van de man... die zichzelf noodgedwongen opnieuw heeft weten uit te vinden... en heeft moeten uitvinden. Klopt toch, meneer Van Rooij, u hebt zichzelf voor een deel opnieuw moeten uitvinden? Ja, dat is wel heel erg uh, groots gezegd, zal ik maar zeggen. Okay. Maar het is wel nu zo... Nu wat zeer. Het is wel zo dat... Uh, de titel zegt het al, Leven in het Been, dat, dat, dat, het, dat het iets te vieren heeft, zal ik maar zeggen. Ook uh, door die amputatie... Uh, ben ik ook een ander mens geworden. In die zin, dus mentaal. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal een beetje. Omdat je, uh, als je in een rolstoel zit... dan uh, kan je je niet meer op de achtergrond houden. En ik heb me in mijn hele leven, voor het been... heb ik me altijd plezieriger op de achtergrond gevoeld... dan op de voorgrond. Maar na het been, in een rolstoel, word je automatisch naar voren geduwd. En dan zit je op de voorgrond. En dat is ook mentaal een beetje bij mij gebeurd. Vandaar dat ik dit boek heb kunnen schrijven. Want u schrijft over de amputatie. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heel erg over uw persoonlijke leven. Ja. Uw eerste vrouw, Hedwig overleden ja. aan, aan zware dementie. hebt u lang verzorgd. Ja. Daarna uw veel jongere vrouw. U schrijft er uitgebreid en heel openlijk over. Ja. Bewust. Dat is bewust. Ja, dat is bewust. En dat is, voor mij is dat totaal nieuw. Ik, heb, ik, ik schrijf al 30 jaar. Maar ik heb no nooit een ik-boek geschreven. Nooit ik-stukken geschreven. Maar nu ineens wel. Dus die amputatie was nodig... om die stap naar het autobiografische te zetten. Want die rolstoel, dat snap ik. Want je, je valt dan op. Maar het moet dan meer aan de hand zijn... dat u uw verhaal zo graag nu wilt vertellen. Ja. Ik... Uh, uh, de, de intentie... die komt eigenlijk... van... Uh, mijn zoontjes. Ik heb een... Jonge tweeling. Uh, die zijn nu zeven jaar. Een jongens tweeling. Kijk achter het glas hier mee. Ja, die kijken mee. Ja. Oh, die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. En die kwamen twee dagen nadat de amputatie had plaatsgevonden. kwamen die in het ziekenhuis mij bezoeken. En die uh, hadden een plastic tas bij zich vol met tekeningen. En die hadden ze allemaal zelf gemaakt. Prachtige tekeningen. En ook een uh, hele mooie slinger die ze in de in groep 3, waar, waar ze toen op school zaten, uh, gemaakt hadden. En daar stond op uh, veel beterschap van heel groep 3. Uitgeknipte ballonnen, slingen, prachtig, uitroepteken. En uh, dat waren 28 leestekens. En elk leesteken had een eigen ballon. En in die groep 3 zaten 28 kinderen. En dat ontroerde mij zo dat ik dacht, weet je wat ik ga voor de jongens een boekje schrijven... Uh, zodat zij weten straks wat hun vader is overkomen. Even, even terug naar de amputatie en aan voorafgaand. Uh, u had een kanker in uw been. Ja, ik had een... En daarom moest dat been eraf. Ja, bot, botkanker in mijn bovenbeen. En wat mij zo opviel in de beschrijving... ook de medische geschiedenis daarvoor... met steunzolen en fysiotherapie... Ja. en uiteindelijk bleek dat een deel van uw bot... gewoon opgevreten was door de tumor. Ja. En toen dacht ik... Waarom is hij niet boos op die doktoren en fysiotherapeuten, al die types die die scans hebben bekeken en dit niet gezien hebben? Ja, dat, dat, dat ben ik niet. Nee, dat, dat blijkt ik ben ook, niet uh... Ik ben niet boos. Um, het, het is gewoon een voldoende feit. Mm -hmm. En uh, het was echt op een gegeven moment: was het je been of je leven? Wow. Ja, nou ja, u, u, u schrijft op een soort laconieke toon erover. U vertelde net over uw zoontjes. Als die dan voor het eerst daar komen, dan zegt u nou... dat het er niet meer was, was ook wel handig... want dan konden ze lekker met z'n tweeën gewoon bij mij op bed zitten. Beetje ruimte. Weet je, dat soort observaties, denk ik, ja. U bekijkt het laconiek, of was dat alleen maar achteraf? of Had u dat toen ook al? Nee, had ik toen ook al. Direct al. Direct al. En ze gaan zelfs over een soort zomerse dagen... Er gaat een soort lichtheid bijna vanuit... van de manier waarop u die periode beschrijft. Ja, maar zo, zo is het ook en zo voel ik het ook. Want dat been dat er niet meer is, dat bezorgt u ontzettend veel problemen, toch? U hebt fantoompijn, van noemen ze dat, ja. dat hè? daar hebt u echt last van gehad. Kunt u dat eens beschrijven? Ja, daar heb ik nog steeds last van. Ja, u hebt nu het gevoel dat dat been er nog zit? Ja, ja. En dat, dat zijn natuurlijk wisselende gevoelens, in hevigheid. Maar uh, dat is van heel sterk, dat het echt pijn doet. Dat zijn echt meststeken in je kaart, voel je dan. En dan zeg ik ook hardop, auw. Dan zit je gewoon de krant te lezen en dan ineens, uh, auw. Terwijl je het niet geamputeerd been niet hebt. Ik heb niet ineens een messteken in nee. mijn been. Nee, dus dat, is het, dat is het gekke. Dat je het geamputeerde been bestaat veel sterker en veel levendiger dan het niet geamputeerde en Het heeft het been. ook nog koud, he, geloof ik. Ja. Wat we met de vorige Koud vrouw en warm ja. en, uh, en mijn voet slaapt. Ja. Maar was u daarop voorbereid? Want dat, dat, dat fenomeen van toonpijn is natuurlijk algemeen bekend. Of verbaasde u het toch weer dat dat, zo, dat dat dan ook echt bestaat? Want het been het is er niet. Nee, het been is er niet. Maar, en ik, ik had er natuurlijk over gelezen, over fantoompijnen. Ja. Uh, u was er bijna nieuwsgierig naar, hè? Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, ik was er nieuwsgierig naar. Ja. Want ik dacht, van, God, dat is iets wat je nu kan, kan beleven. Ja. Dus dat is iets nieuws. Ja. <lacht> het stopt niet, hè? Want je schrijft er ergens, het is een kermis... die alleen in het holst van de nachtsluitingstijden sluitingstijden kent. Ja. Pijnen. Ja. Dat is gekmakend. Ja, ja dat is... Ja, het is, het is zo. Het is ontzettend aanwezig. Maar u wilde geen pijnstillers? Nee. Althans, geen fantoompijnstillers. Want die bestaan wel? Ja, die bestaan wel. En waarom wilde u dat niet? Omdat ik nieuwsgierig was naar die, die, die fantoomverschijnselen. Maar ja, op een gegeven moment dan weet je het wel. Je denkt, het is gewoon echt heel erg akelig en het doet ontzettend pijn. Ja, maar ik kreeg ook niet de indruk. Dat die, die, die pijnstillers nou zo ontzettend veel hielpen hoor. Okay. Dat is, uh, het is een beetje een placebo volgens mij. Ja. Maar je hebt ook wel eens gezegd dat, dat bij het kijken naar de Paralympics onlangs. Ja. dat bij het zien van die invalide mensen. en die van deel natuurlijk hetzelfde hebben als u. een, een ledemaat weg, een been bijvoorbeeld. Ja. dat u geamputeerde been reageerde daarop. Protesteert. Protesteert. Die protesteert op die, op die beelden. Ja. Want? Of tegen die beelden. Vertel eens. Nou, dan krijg je die, die, die, die, die fantoomgevoelens worden echt verhevigd. En vooral in de spookvoet. In de zool van mijn spookvoet. De zool die er helemaal niet meer is? Die er helemaal niet meer is, nee. Die worden verhevigd daar als hij die beelden van die Paralympics ziet. Speciaal als u mensen ziet met één been? Nou, nee, niet speciaal met één been, nee. Ook met een halve arm of zoiets. Het gaat over mismaaktheid. Kijk u daar nu heel anders naar, trouwens, naar die Paralympics... Nou, of keken u er vroeger sowieso niet ik naar? Ik keek er vroeger sowieso niet naar. Want ik vind het geen, uh, geen, geen pretje om daar naar te kijken. Uh, maar niet, ik ook niet. Ik, ja, ik vind, ik vind het esthetisch niet. Uh, uh, geen, uh, geen genoegen. Je beschouwt ze niet als lotgenoten. waarvan je denkt: nee. oh wow, dat is fantastisch, nee. knap. Nee. Nee. Maar geldt manen... dat dan ook voor uzelf, Dat u zich esthetisch geen genoegen mee vindt? Ja, dat geldt ook voor mezelf. Maar dat is ook een soort zelfhaat dan? Nee, dat is te sterk gezegd. Dat is te sterk gezegd. Maar ik, ik, uh, ik kan ook niet goed naar die stomp kijken. Ik heb ook heel lang moeite gehad om het woord stomp uit te spreken. Mm. Dat kan nu, lukt het wel. Ja, want dus aan de ene kant is dat een, ja, een soort lichte gêne. of zie ik dat verkeerd? Of u zegt nou, ik vind het moeilijk om stomp uit te spreken. Aan de andere kant schrijft u er wel een heel boek over. Er zit toch een soort tegenstrijdigheid in. Ja, ja, dat het toch wel een soort bezwering zijn. Ja, ja. ja, dat, ja. <laughs> zo van, nou, ik moet ja. uh, Want behalve dat... Maar het gaat niet alleen maar over, over dit been, hè? Dat, boek, nee, dat, nee, dat nee. lijkt nu misschien ja. zo, maar dat is niet zo. Want Charles zei het al even. Het gaat ook over... Uh, ja, het is ook een soort trip-down-memory-lane over uw eerste vrouw... die ja. op een jonge leeftijd dement werd en stierf. Er kwamen die gedachten aan haar sterk terug na wat u overkwam... Ja. na die amputatie? ja. ja. Hoe... hoe want, want daar zat natuurlijk eigenlijk geen verband tussen. Nee, maar... Uh, die, die gedachten die kwamen wel heel sterk terug. Bijvoorbeeld... Uh, als ik... In, in, in mijn oude huis... Ik, ik heb mijn huis moeten verkopen in Amsterdam... omdat het een, een verticaal huis was... met heel veel trappen. Hm. Dus ik, ik moest direct naar een horizontaal huis toe. Uh, als ik in dat oude huis was... met, met al de ene been... dan moest ik mezelf die trappen ophijsen. En dan... En uh, toen moest ik ook direct denken aan uh, mijn eerste vrouw... Die, uh, die ook die trappen niet meer konden konde nemen. En die ik dus naar boven moest dragen en tillen. En dat kwam allemaal, allemaal terug toen ik zelf zo uh, uh, aan, het, aan het werk op die trappen was. En van het een kwam het ander. Want toen hielp u haar? Ja. In alle opzichten? Ja, in alle opzichten. Ja. Is het ook een ode aan haar het boek? U schrijft dat, schrijf dat, dat, dat is het misschien wel geworden, ja. ja, ja. ja. Want u hebt tot het allerlaatste moment in de totale neergang hebt u er meegemaakt? Ja, heb ik er meegemaakt tot ze, tot ze het niet meer kon en ze naar het huis moest. En daar heeft ze nog een, een jaar gezeten. Uh. Uh, en toen is ze overleden. Want u beschrijft dat heel, heel beeldend en, en tot in detail. Ja. Wat heeft, het, wat heeft dat verlies aan been u uiteindelijk gebracht... U had het natuurlijk liever niet gehad, maar goed, u hebt u er uiteindelijk toch iets van gemaakt onderhand met dit boek. Ja, nou, de, het, het heeft mij gebracht dat ik uh, uh, dit boek kon schrijven. Ja. En dat ik op een andere manier uh, veel, veel persoonlijker ook uh, kan schrijven. Uh, dus het heeft me gebracht dat ik mijn natuurlijke gereserveerdheid ben kwijtgeraakt. Hoeveel dat... vond u huidige vrouw het? niet, hè? Die vindt het prachtig. Mm -hmm. Ja. Maar weegt dat op tegen het verlies van het been? Nee. <laughs> Tuurlijk niet. Maar ja. U was, u was liever uw oude zelf gebleven met been? Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Ik heb, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ja. Nee. Ja. Goed. Doe, doet het nu ook pijn? Uh, uh, heel licht. Heel licht. Per kleine elektrische stroompjes voel ik nu uh, aan, in de holte van mijn knie, van mijn dus niet dat, nu we het er zo over hebben en, ja. en nu er geconstateerd over praten, dat het dan opspeelt. En ja, dat is zo. Dat, Dat heb ik ook met schrijven. Als ik erover schrijf, dan worden die fantoompijnen heviger. Gaan die ooit weg eigenlijk? Dat, is niet, bekend. Okay. Dat is niet bekend. Dank u wel, Max van Rooij. We spraken met hem over zijn boek Leven het been. En het is een uitga uitgave van Prometheus. Op 14 april 1963 spelen de Rolling Stones in de voorstad van Londen... in de Crawdaddy Club. Ze spelen een mix van rhythm and blues en and rock and roll met een frontman die zingt en beweegt op een manier... die nog niet eerder is vertoond. De zaal is vol en tussen het publiek staan vier jonge mannen... in identieke zwart leren jassen aandachtig te kijken. Ze worden herkend vanaf het podium door Bill Wyman. Shit, denkt hij bij zichzelf. That's the Beatles. Het verhaal kun je terugvinden in het boekje... John, Paul, Keith en Mick van journalist... Flip vuisje. Ja, Max de Roy zal ook nog wel herinneringen hebben aan de Rolling Stones. Goed, die zondag in de Crawl Daddy Club. Ja, uh, die zagen dus de Stones toen voor het eerst aan het werk. Hè? Want daar gaat je boek over. Over de, de, de, de, de, de, de, de, de banden die er waren tussen de Beatles en de Stones. Wat, ze, wat vonden ze er eigenlijk van die Beatles? Die daar in het publiek stonden met die overjassen? jassen. Ze vonden het heel erg goed. En ze waren ook een beetje jaloers. Want zij waren toen al uh, nou, een beetje aan het doorbreken. En dat betekende ook dat ze zich netter moesten gaan gedragen dan ze gewend waren om te doen. Want uh, het, het imago van de Beatles is uh, nou, aan de vooravond van hun doorbraak... heel erg bijgesteld door hun manager, Brian Epstein. Die vond dat ze zich maar eens netjes moesten aankleden... en niet langer op het podium uh, moesten eten en praat, praten en spugen... en meisjes versieren op de eerste rij... dat ze zich uh, ja, eigenlijk meer als ideale schoonzonen moesten gaan gebruiken. Terwijl de Rolling Stones, die toen nog niet beroemd waren dat allemaal nog niet hoefde te doen. Dus die konden zich nog ja, op een wat meer authentieke manier gedragen... zoals de Beatles dus dat zelf ook uh, ervaarden. Daar waren ze jaloers op. Ze waren een beetje jaloers. En ze herkenden ook veel in... Uh, ja, van datgene wat zij zelf tot voor kort ook deden, ja, al ja. jarenlang. En wat want, zij een beetje waren ontstegen, een beetje tegen willen danken misschien. Ja. Want, uh, hoeveel hoe man stond er in die zaal? Hè? Hoe groot was dat toen? Dat was een soort bijgebouw van een, van, van een hotel. Hoe groot? Ik ben heel niet ja. geweest, maar ik denk een paar honderd mensen. Maar wel uh, ongeveer drie keer zoveel als er in konden. Ja, dat, wat, dat toen al wel, want de Rolling Stones hadden toen een ja, lokale ja. bekendheid... Die aan het exploderen was. En, en hoeveel verdienden ze om even de situatie te schetsen? Wat ze verdienden, dat uh, zal niet. Uh, nou, mag, dat mocht toen nog geen naam hebben. En, nee, denk, nee. uh, gratis bier en een paar pond per persoon. En, maar goed, die beatles die stonden daar en uh, die waren eigenlijk jaloers. Uh, hebben ze elkaar na afloop gesproken van dat concert? Ja, ze begonnen al met tijdens de, de pauze van de Stones-optreden aan de bar uh, met, met elkaar te praten. De Beatles hadden ook wel een beetje gehoord van de Rolling Stones. Want uh, er was al eens, hè, tot in Liverpool was al een beetje bekend dat daar in Londen ook muzikale dingen aan de hand waren. Dus ze waren geïnteresseerd. Ze raakten met elkaar in gesprek. En uh, ja, een beetje tot verbijstering van de Rolling Stones. Uh, ze bleven ook tot na afloop. En ze gingen zelfs met de Beatles mee naar het pand in Chelsea. Waar Mick Jagger en Keith Richards en Brian Jones toen samen... Uh, woonden. Dus tot diep in de nacht is die ontmoeting uh, voortgezet. En dat dus was ze het dat leuk. Deze. Ze vonden het een leuke ontmoeting. Ze vonden het een heel erg leuke ontmoeting. En het was ook echt een, het begin van een vriendschap die nooit meer over is gegaan. En Pieters en de Stones zijn die altijd uh, bevriend met elkaar gebleven? Ja, ze zijn altijd uh, bevriend gebleven. Uh, Paul McCartney heeft het later eens een keer omschreven als een uh, Mutual Admiration Society. Mm -hmm. uh, dat ze alleen maar ja, veel bewondering en respect voor elkaar hadden. Dat, ja, terwijl. Het beeld in de media en ook wel een beetje bij de fans. was, was er een van een hele grote rivaliteit. En misschien ook wel animositeit. Nou, dat laatste was er eigenlijk helemaal niet. Uh, rivaliteit, die was er tot op zekere hoogte. Maar ja, zo, een soort, soort collegiale rivaliteit van ja. mensen die elkaar zeer hoog hadden zitten. Nou ja, het is natuurlijk zo dat de bieters hadden altijd een veel, veel netter imago. Je hebt zelf al gezegd, dat was heel bewust aangebracht. En, die stones en ook stones waren daar... met de realiteit. Ja. We gaan ja. even naar een fragment luisteren van uh, Love Me Do. Want praten is leuk, maar MUZIEK ja, Keurig, hè? wij vinden dit nu behoorlijk keurig klinken. Het was uh, typerend het, het, het voor wat de Beatles toen gingen gaan doen. Wat de Beatles tot dan toe hadden gedaan, al, al vele jaren lang. Want ze waren al ontzettend lang bezig. Wat ook een heel belangrijk element is in het verhaal van de Beatles. Ze waren gewend om altijd traditioneel rock and roll te spelen. Dus, wat ze hoorden vanuit Amerika, gewoon Elvis mm -hmm. nadoen en Little Richard. Dat was nou, tamelijk luidruchtige, maar ook tamelijk simpele muziek. Maar wat ze ook al die tijd, al die jaren al waren gaan doen... en daar, daar schuilt eigenlijk het bijzondere in van vooral John Lennon en Paul McCartney... was hun eigen nummers schrijven. En dat was toch een heel andere stijl, wat je net hoorde. Love mm -hmm. Me do, ja, dat is een vorm van popmuziek die veel <coughs> ingetogener is. Zit er zitten wel een beetje blues-effecten in, maar het is ook heel melodieus. Mondharmonica, heel eh, Subtiel. Hè we, ja? En helemaal van hunzelf en helemaal nieuw. Toch, als je nou terugkijkt op al die jaren... dan zou je in 1964 gedacht hebben dat de Beatles, The Forever dat zijn, uh, op, althans dat dachten wij allemaal... redelijk oppassende, brave types. En die Rolling Stones, dat kan niet lang duren. En kijk, we zitten in 2012, en welke band bestaat nog? al los van dat de twee Beatles overleden zijn. Ja, de Rolling Stones... Dat had je uh, toen die gedacht, toch? Uh, ik geloof dat ze allemaal toen dachten... Van het zal waarschijnlijk boven een half jaar afgelopen zijn. Dat blijkt uit alle herinneringen uit die tijd... dat ze helemaal niet erin geloofden... dat het nog lang zou duren. Want dat was ook nog nooit eerder vertoond. Het traditionele patroon was dat je als... Uh, als rock- of popartiest, dat je, ja, je had een paar hits en dan was het afgelopen... en dan ging je in, in, in cafés en, en circussen optreden of bij variétéprogramma's. Dat uh, de Rolling Stones nu nog steeds bestaan... Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat, uh, dat zij als band... een ander soort groep vormen dan de Beatles. De Rolling Stones uh, zijn een, een, een groep met een hele duidelijke leider... Mick Jagger. Ja, dat, heeft, dat hebben de uh, Beatles nooit gehad. Mick Jagger is uh, om het wist leider van de Rolling Stones. Hij is ook de enige, kun je zeggen, van de Rolling Stones... met een echte hele sterke persoonlijkheid. Een, een leidersfiguur, ook een uh, zakelijk talent. En er was eigenlijk nooit, nooit veel uh, twijfel over binnen die groep... van hoe het, hoe het moest lopen en, en welke kansen uitgingen en wie dat bepaalde. Terwijl de Beatles, nou, dat waren tenminste drie van de vier, zeer eigenzinnig individueel, individueel, ook zeer bijzonder en getalenteerd... op een manier die toch afwijkt van wat je bij de Rolling Stone ziet. Um, en dat, ja, dat, kon, dat kon op termijn niet samen gaan. Het, uh, uh, het waren te veel grote ego's en <coughs> niet alleen dat, maar vooral ook te veel grote talenten in het keurslijf van een samenwerking die, ja, die, die Ge -geen, geen, Joko, geen stand kon houden. Geen Yoko Ono heeft ook uh, <laughs> Daar kwam natuurlijk een heleboel <laughs> bij kijken. Maar het feit dat John Lennon zee, in zee ging het. met iemand als Joko Ono... dat zegt ook, ook, ook iets over het soort persoon ja. wat hij was. Dat, wat, had, dat had Mick Jagger nooit gedaan. Wat ik interessant vond, was dat je jij beschrijft dat... Uh, de, de, die Beatles, wij, wij kijken nu erop neer, op, op, op terug. Beatles, een, een, vrij netjes, Rolling Stones, ruw. Maar dat, de, de Stones kwamen veel meer uit een, een hogere klasse van de maatschappij. En de Beatles juist uit, uit de working class. Nou, dat is, niet, dat, dat is niet helemaal waar. Dat is het beeld wat later oh, ontstaan is. Nou, de Rolling Stones, de middelklas, die doen alsof ze hele ruige ja. uh, arbeiderstypes zijn. Je praat ook altijd cockney he, op, op het podium. Wat maar ik kwam om, he, uit een keurig milieu. Absoluut. En dat gold ook voor Brian Jones. Maar de andere drie van de vijf oorspronkelijke Rolling Stones... kwamen wel degelijk uit een working class achtergrond. Okay, maar de Beatles kwamen juist weer, wel, wel weer uit de working class. Terwijl die Met dus uitzondering keurig... van John Lennon, oh, die nou ja, keur okay. in een keurige villa-wijk is wel, opgegroeid... Ja. Bij, zijn, uh, bij zijn welgestelde tante. Dus dat, ja. het, het, het, het ligt ingewikkelder. Het is de, de bands, en dat probeer ik ook in het boek goed uit te leggen... Ja. Uh, <coughs> beide bands zijn een mix van wat je toen kon noemen upper working class... Of working class en middle class. Maar ja. daarin school ook weer een beetje het bijzondere van zowel de Beatles als de Rolling Stones. Want ook dat was nieuw voor die tijd. In Engeland was toen nog een, een echte klassemaatschappij. En dat, dat vier of vijf jongens uit zulke sociale verschillende achtergronden samen iets gaan doen, ja. dat was nieuw. En dat, daarin liepen ze ook voorop. En daarin, en daarin herken je, vind ik zelf ook weer, hoe bijzonder ze waren ten opzichte van de rest. En nog even de Stones. Ja. Toch hele hele andere koekenopname uit 1973, hè? Ja. Was, was je bij? In, uh, nee, ik was niet bij. Concert ja. in uh, Brussel. Wel legendarisch. Ja? ja. Ook de opname daarvan. Nooit, nooit officieel uitgebracht, maar wel zo half boetlekachtig overal te krijgen. Hey, maar was dit verhaal nog nooit verteld eigenlijk? Moet hier in Nederlandse meneer. Uh, <laughs> Dat heb ik mezelf ook uh, natuurlijk heel vaak afgevraagd. Ja. En uh, ik ben zelf een, uh, nou, een groot liefhebber van oorspronkelijk vooral de Rolling Stones, maar ook wel de Beatles... maar meer van de Rolling Stones, maar, uh, maar ook van de Beatles... Uh, dan uh, lees je daar veel over. Er zijn over beide bands heel veel boeken geschreven. Echt letterlijk honderden. Nou Daarvan is misschien 10% echt goed, maar dan praat je nog steeds over tientallen. Dus er is ontzettend veel over bekend. Uh, en ik, ik, ja, ik heb dat zo in de loop der jaren graag tot mij genomen... En langzamerhand het idee gekregen van... nou, het is heel erg leuk om het verhaal te lezen van de Beatles... Ja. en het verhaal van de Rolling Stones. Maar dat, dat lees je altijd separaat. En het ja. zou toch ook leuk zijn om eens een keer het gezamenlijke verhaal... Ja. te lezen om te beginnen. Dus ik ben er ook lang van uitgegaan dat dat wel een keertje geschreven zou zijn... in Engeland of de Verenigde Staten. Want er zijn zoveel mensen die daar uh, boeken ja. schrijven over dit soort onderwerpen. Maar dat was niet zo. En dat, het was niet zo, maar ja. ik heb ook lang geduld gehad en gedacht... van, nou, het komt wel een keertje... Maar ja, het kwam niet. Dus dan dan doe ik het zelf wel. Ja, exact. Goed. Dan moet ik het dan zelf was maar doen. Was je Beatles of Stones, uh, uh, Ik was meer van de Beatles. Ja, ik ja. ook. Ja, ik was Maar vooral, maar Maar ik ja, moet je, ja, je zei, meer van de Beatles, dat is eigenlijk. Daar ben ik, daar ben ik gestopt. Maar hielden jullie hier. dan ook. Ja, dat dat aan is de maar betekent dat ook dat jullie niet van de groen Stones... Nee, going. dat betekent oh, nee, niet. Nee, nee. Dat is ook altijd zo. Van je was of van dat, of van de, van dat. Nou, nou, dat bestrijd ik ook in dat, mijn boek. Nee, dat, dat is het onzin. Was. Het is, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Want ik twijfel er nog even. Want ik was ook dol op de Stones. Ik ben zelfs nog wel naar een concert van zo. Wie Goed. Niet. Wie niet? Ja, precies. Want ze doen de, En die kan er nog steeds heen. Goed. Um, Give Me Shelter was er trouwens. Hè, dat laatste nummer. Het boek is er dus nu. Het heet John, Paul, Keith en Mick. De Beatles en de Stones samen in één verhaal uitgegeven door een nieuw Amsterdam en vanaf vandaag te koop. Dankjewel, Flip Vuijsje. je niet. En Arie Storm is aangeschoven en ook even Beatles Ja, was er al, ja. Uh, ja Beatles, maar dat heb ik hier <lacht> al. De de jonge biografie die verschenen is hier besproken... En toen was mijn voorkeur heel erg duidelijk. Okay. <lacht> Goed. Ja, ik zie een stapel boeken liggen, ja, er van ja. er één een bijna even dik is als... Ja, ja, ja, ik had het er na ja, ja. tien al even over. Uh, Salman Rushdie, uh, met zijn memoir... Het is wel grappig, Max van Roy heeft het boek Leven het Been... en hij vertelde net dat hij voor het eerst in de ik-vorm schreef... omdat het zo'n persoonlijk onderwerp is en dat het iets heel nieuws voor hem was. Dit is het meest persoonlijke boek dat Rusty uit heeft geschreven... en misschien wel zal schrijven. En dat heeft hij in de hij-vorm geschreven. Wat, wat een heel curieuze keuze is eigenlijk... Maar als je het boek leest, begrijp je wel waarom die het doet. Want er zitten schijnende scènes in. Nou, dat, ik zeg niet dat dat bij u niet het geval is. Ik, ik, ik ben me nu tot uh, Max van Roy. Maar, uh, er zitten Waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat je die liever in de hijforum schrijft. Omdat het anders heel erg pathetisch of krankzinnig kan overkomen. Of, uh, het heeft ook weer een nadeel. Want soms denk je echt dat het niet waar is wat er staat. Omdat het soms zo raar is wat er, uh, wat er met hem gebeurd is. Zoals? Nou ja, die hele periode na de vatwa... En, uh, in het begin vooral. Dat niemand zich nog realiseerde hoe ernstig de situatie was. En dat hij bewaking krijgt. En dat er tegen hem gezegd wordt... nou ja, goed, meneer Rusty, u zadert ons wel een beetje met een probleem op. En u verzorgt zelf maar uw eigen onderduikadres. Hè? En het is mooi dat het boek nu goed verkoopt. Die, die duivelsversen, de aanleiding van alles. Alsof het een soort commerciële stunt van hem was. Het is mooi dat het boek van u zo goed verkoopt. Want nu kunt u dat ook bekostigen. Dus hij bekostigt met zijn ja, ongewilde succes. Ja, succes is niet ongewild, maar dat succes dat ongewild tot stand is gekomen. Bekostigt hij zijn eigen onderduik. En dat is ja, eigenlijk bizar als je dat leest. Je hebt heel veel mensen die zich meteen om hem heen scharen. Die aan de goede kant zitten, zeg maar. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen... ja, had je maar niet zo'n boek moeten schrijven. Je hebt het over jezelf af, af, afgeroepen. Nou, dat, dat is een van de redenen waarom ik denk ik dat hij in die derde persoon geschreven heeft. Dat geeft een beetje afstand. En je kan er zelf ook kiezen van... Vind ik het uh, normaal of niet? Of van welke kant sta ik? Kijk, ja, het is heel duidelijk dat ik aan de kant sta van totaal niet verbieden en niet verbranden van boeken. Hè, zoals wij allemaal zo'n beetje in, de, in, de, in de Nederland. Maar je zult de mensen de kost geven, dat laat hij ook heel goed zien. Ook Engelse schrijvers, die twijfel hadden of die hem die toch al een hekel aan hem hadden. En die zeiden. Uh, uh, nou, er zit een grappige anekdote in. Die bedoelde dat iets zo kwaad over uh, Crane Queen komt hem tegen. Dat is al in die onderduikperiode. Uh, en Rusty die komt toevallig, dan, af en toe bezocht hij in het begin toch feestjes... of ontmoette die mensen. Dat waren hele toestanden om dat georganiseerd te krijgen. Dan komt die Crane Cream tegen en die zegt dan... gespeeld jaloers, uh, wat heb jij allemaal gedaan om dit los te maken? Zoveel heibel heb ik nog nooit weten te veroorzaken. Dat geeft af en toe wat lucht aan het boek. Maar ondertussen is het wat hij die, wat die beschrijft wel heel, uh, heel ernstig. En als je het boek leest... Maar nou, ik weet, dat boek kwam uit in 1988. En in 1989 werd die fatwa uitgesproken op Valentijnsdag. Wat heel veel mensen in Nederland deden, en dat, daar hoorde ik ook bij, was meteen een boek kopen. Om, als een soort solidariteits... Oh, ja. eh, ik had eigenlijk nog niet zoveel van, van Rusty gehoord in 1989. Maar ik dacht, nou ja, die man moet geholpen worden. Dus, dus ik koop dat boek. Ik ben dat boek toe gaan lezen. Heel veel mensen hebben het gewoon gekocht en hebben het niet gelezen... of vinden het een moeilijk en onleesbaar boek. Ik ben het boek gaan lezen. En het is eigenlijk totaal niet te begrijpen... waarom juist Rusty die fatwa over zich uitgeroepen kreeg. Het boek heet De Duivelsversen. Dat is misschien een provocerende titel. Het verwijst naar niet apocrieve Koran-passages. Nou ja, Rusty legt dat helemaal ja. precies uit. Maar als er één schrijver is die juist... Opkomt voor een soort multiculturele samenleving. of bijna een nieuw AIDS-achtige visie heeft. op hoe uh, mensen met elkaar om moeten gaan. dan is dat Salman Rusty. Nou, het is dus helemaal de geen. Het is niet leuk. Die pluriformiteit Nee, die pliefe... maar uh, het is ook niet iemand die ter, koet, koet tegen de islam is. Of die. Uh, uh, het is geen Wilders of zo, Avanna Letter. Dat bedoel ik. Uh, die, uh, die de, de islamitische tsunami komt over ons. zijn. dat soort uitspraken. daar is zo die helemaal niet op uh, te betrappen. En hij beschrijft ook heel goed zijn eigen, zijn eigen uh, verbazing. Uh, dat zal ik even voorlezen, dat gaat zo. Toen hij voor het eerst werd beschuldigd van belediging... was hij oprecht verbijsterd. Hij dacht dat hij op artistieke wijze betrokken was... bij het fenomeen openbaring. Betrokken vanuit het standpunt van een ongelovige. Zeker, maar desalniettemin oprecht. Hoe kon dat beledigend worden gevonden? De daaropvolgende overgevoelige jaren... van door woede beheerste identiteitspolitiek... leerde hem en ieder ander het antwoord op die vraag. Hoe dan ook, en dan heeft hij het over de duivelsversen. zijn profeet heette niet Mohammed woonde in een stad die niet Mekka heette... en schiep een godsdienst die niet of niet echt islam werd genoemd. En hij verscheen alleen in de droomfragmenten... van een man die gek werd door het verlies van zijn geloof. Al die kunstgrepen om afstand te garanderen... waren in de ogen van een schepper aanwijzingen... voor het fictieve karakter van zijn project. Voor zijn tegenstanders waren het doorzichtige pogingen om dingen te verhullen. Hij verbergt zich achter zijn fictie, zeiden ze. Alsof fictie een sluier was of een wandtapijt. Een man doorstoken kon worden door een zwaard. Wanneer hij, net als Polonius, zo dom was... zich achter zo'n vliesdun schild te verbergen... Nou, er geeft hij geeft u dus aan dat hij totaal verrast en verbaasd was door die fatwa. Hij, er waren wel toestanden al daarvoor geweest. Het boek was in India, het land waar uh, Roshi geboren is, verboden. Uh, er waren uh, relletjes geweest en opstanden her en der. Maar dat was nog allemaal redelijk te overzien. En toen die fatwa op Valentijnsdag uh, kwam en toen het zulke grote voorwaarden aannam... dat beschrijft hij heel goed. Dat zijn de eerste 300 bladzijden van het boek. Het zijn totale verwarring. Waarom ik... Ja, hij, hij snapt wel waarom, en hoe dat, maar hij snapt niet zo goed waar die haat vandaan komt. Daarbij is het een heel persoonlijk boek ook. Het is een memoir. De eerste 150 bladzijden gaan heen aan de opvoeding van onze kleine Salmen. En dat is, dat is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het beste deel van het boek. Omdat hij daar heel mooi beschrijft hoe hij vanuit India met zijn vader in Londen terechtkomt. De kostschool rugby bezoekt. Daar als 11-jarige, 12-jarige jongen terechtkomt later in Cambridge gaat studeren en een echte Engelsman wordt... of meent te worden. Af en toe heeft hij nog last van racisme. Op een dag wordt er in Cambridge zijn hele wand wordt met jus <kwijden> besmeerd... en er komen teksten op die wand uh, vuile bruine en dat werk. Hij zet zich ook later in voor antiracisme racisme projecten. Maar als ik Rusty zou moeten typeren als schrijver... is het veel meer een Engelsman dan iemand die zijn roots heeft in India. Die heeft hij wel, en daar doet hij ook van alles mee. Maar de manier waarop hij tegen literatuur aankijkt... en waarop hij literatuur bedrijft en hoe hij in het literaire leven staat... hij kent ook. Iedereen, he, dat, uh, alle recensenten. Alle, hij is heel goed bevriend met Ian McEwan... met allerlei andere schrijvers. Hij zit helemaal in dat wereldje. Dus het is alsof er vanuit een vreemde mogendheid... een Engelse auteur wordt aangevallen. En dat is ook zo. En dat is zijn grootste teleurstelling... dat Engeland daar niet helemaal uh, die zaak heeft afgegrendeld. Nou, het is een fascinerend boek om te lezen. En, uh, de, en ik zeg er nog één ding bij... Het is helemaal niet mijn favoriete schrijver, Rusty. Ik heb die duivelsversen gelezen. En ik vind hem eigenlijk een beetje een kietzigerige auteur vaak. En, en uh, dat geldt ook voor zijn andere boeken. En dat zit soms in dit boek ook. Maar dit onderwerp is zo goed. <laughs> hè? Nou ja, ongewild. Dat, nou, je zou bijna zeggen, iedereen zou dit mooi gemaakt hebben. Dat is niet helemaal waar, want Rusty schrijft het wel. Uh, wel pra maar hij, ja, het lijkt wel alsof uh, uh, dit onderwerp deze schrijver gezocht heeft. Want hij kan het echt. Want hij doet het uh, uh, onsentimenteel. Uh, er zit een persoonlijke, hij heeft een zoontje van uh, tien. Dat is een van de helden in het, in het uh, boek. Nou ja, hoe hij daarmee om moet gaan, want die kan hij in het begin ook heel moeilijk zien. Er zit een bladzijde lange passage. Hij heeft op een gegeven moment afgesproken met zijn ex-vrouw... dat ze altijd om zeven uur s'avonds avonds bellen. Om tien over zeven heeft hij nog niemand aan de telefoon. Om kwart over zeven... Om, nou, dat is een van de gruwelijkste passages in het boek. Dat je denkt, wat is hier, uh, hier gebeurd? Vier dagen voordat die fatwa wordt uitgeroepen... heeft zijn vrouw gezegd, de Amerikaanse schrijver Marianne Wickens... Uh, die heeft gezegd uh, dat ze wil, wil scheiden van hem. Dat moeten ze later nog even uitwerken. Ze lopen dus al vier dagen lang een beetje om elkaar heen. Van hoe gaan we dat aanpakken. En dan komt die vatwa binnen. En dan besluit ze hem aanvankelijk te steunen. En later zegt ze, ik hou er helemaal niet zo van dat jij zo in de schijnwerper staat. Dat staat mijn eigen schijnwerper. Nou, het is verschrikkelijk als je dat allemaal leest. Dus dat maakt dit zo'n fascinerend boek. Uh, Jozef Anton, een memoir van Zalm de Ja, ik heb er misschien wat lang over gepraat. Ja, maar het is ook wel eigenlijk... het boek van deze ja, nee Ja, dat is ook zo. Ja. nou Als je ja, denkt, ja. dat is misschien wat te zwaar allemaal. Mm. <laughs> die Rusty, die dat is trouwens niet zo. Want hij schrijft het Goed vertaald eigenlijk. Nou, het is heel snel vertaald. Vooral. Ja. <laughs> Want het boek ligt tegelijkertijd met de Engelse editie. Ja. In. Dat zijn door drie vertalers is vertaald. Ik zal ze even, oh, uh, ja. even noemen. Martine nee. Vosmar, Els van oh. der en Carina van Zanten. Dat zijn ja, het eerste boek niet. Het dat, dat, is toen door Marijke en Meester, zeg ik uit mijn hoofd, vertaald. Nee. Maar dit zijn in principe goede vertalers. Ja, ik, heb het, ik heb het Engels niet gelezen. Ik heb het Nederlands nee, gelezen. Nee. En dat leest als een trein. Ja, dat is nou misschien ja. een beetje een vaag compliment. Okay. Dus voor de snelheid ermee nee, gedaan. Ik heb niet gemerkt dat het met grote snelheid gemaakt is. Of, uh, nou, dat is een compliment. Ja, Oké, okay, wat nog meer? Uh, nou... Een heel ander boek. Ja, gelukkig. Nou, ja, een beetje. Als je heel ingewikkeld gaat denken, zie je toch een overeenkomst. Uh. Maar dat geldt voor alles natuurlijk. Het <laughs> is Het Uur van de Dieren. Zoo Time heet het Engels, van Howard Jacobson. Twee jaar geleden won hij de Boekerprijs met het boek De Finklerkwestie. Toen heb ik het hier ook, ook besproken. Toen zat Maarten het Hart hier naast mij, die tot mijn stomme verbazing het boek ook al gelezen had. Omdat hij gewoon alles gelezen te hebben wat ooit uitkomt in Nederland en in Nederland en verder buiten. De Finklerkwestie daar kreeg hij toen de Boekerprijs voor. Um, en dat was op zichzelf wel bijzonders. Uh, zoals hij zelf ook uitlegde toen. Omdat de boekenprijs gaat vaak wel naar goede boeken. Maar serieuze boeken. Niet naar komische romanschrijvers. Ja, ik weet het nog, ja. ja en uh, Hij zei, de laatste komische romanschrijver... die de boekenprijs gekregen heeft voor mij... was uh, Kingsley Amis. Met uh, ik geloof Old Devils. Dat was twintig jaar uh, daarvoor geweest. Dus ik was stom verbaasd uh, dat ik die boekenprijs kreeg. Ik was eigenlijk al verbaasd dat ik genomineerd was. En toen hij de jury hoorde... begreep hij waarom hij het gekregen had. Want hij zei, het is weer een echte Howard Jacobson. De vinkelijk kwestie erg op. Om te lachen, maar er zit een ernstige kwestie in. Die kwestie was toen dat iemand werd op straat overvallen... Een Engelse meneer. En uh, geen Joodse man. Howard Jacobson is een Joodse schrijver. Maar hij meende de overvaller gehoord, uh, te horen zeggen... Uh, hier, deze klap is voor jou, voor jou, jij vuile Jood. Iets in die geest. Dus terwijl hij geen uh, Jood was, werd hij overvallen. En ook nog eens uitgescholden voor Jood. Of, uh, uh, uh, en vervolgens meet hij zich uh, de, de Joodse identiteit aan in het boek. Of, uh, uh, dat, dat is de kwestie nou is ja, een prachtige roman. Toen terecht de boekenprijswinnaar, vond ik. Het lijkt alsof Howard Jacobson een beetje teruggenomen heeft, en dat is een beetje ongelukkige beeldspraak, maar goed, alsof hij het in dit boek anders heeft aangepakt. Dit boek is van begin tot eind komisch. Er zit eigenlijk geen, dus de boekenprijs zal hij er niet voor krijgen. Er zit eigenlijk geen ernstige kwestie in, het uur van de dieren. Als ik het verhaal ze in één zin te vertellen, en dan begrijp je al meteen waarom het een komisch boek is. Nou, uh, de hoofdpersoon is, uh, heeft een vrouw en hij is verliefd op zijn schoonmoeder. Nou, ja, dat is een omgekeerde schoonmoedermop bijna. Iedereen haat altijd zijn schoonmoeder. Maar deze man die houdt ongelooflijk veel van zijn schoonmoeder. En doet heel erg zijn best om zijn vrouw de hele tijd de camera uit te krijgen. Zodat hij alleen met zijn schoonmoeder is. Probeer het aan te leggen met zijn schoonmoeder. Nou ja, dat is de running gag van het boek. Uh -huh. En nou ja, de vraag is natuurlijk: wil die schoonmoeder dat wel of niet? Komt die vrouw erachter? Nou, en dat is al erg geest. Een beetje Woody Allen-achtige humor is dat. Okay. En uh, ook als hij naast zijn vrouw in bed ligt, dan denkt hij jammer dat he, ze, ze is toch zo mooi. Maar die schoonmoeder is toch veel mooier. dat <lacht> uh, oh, is een beetje afgedeeld op het omslag. Hè. Hij is een soort uh, de hoofd Zo'n soort aap, een soort geile aap zou je kunnen zeggen. En daarachter zitten twee uh, blote damesbillen, kun je ja. zien. Nou, ja, Die ziet er allebei prachtig uit. Uh, dus dat is de, dat is de running kick van het boek. En dan om het, om het allemaal nog wat erger te maken... is de hoofdpersoon ook nog schrijver. Dat is altijd al verschrikkelijk, zeker uh, in romans. Ik bedoel, ik ben erg voor schrijvers als hoofdpersoon in romans. Maar die klagen natuurlijk lekker. En hij is ook nog eens een schrijver van het oude soort. Hij is literair en dat gaat er helemaal uit. Dus het boek zit ook standvol met grappen over het boekenvak uh, dat verdwijnt. Nou, Daarom wordt zijn vrouw ook doodziek... Van. Die gaat dan zelf een roman schrijven. Ik zit het al bijna te verraden. Ik ga het ja, niet, niet, niet doen, niet doen! Ik dacht: ik doen. Knorren van de luisteraars. Maar het moet het dat hebben van, de, van, van die uh, situatiecomedie okay. en van die grappen. En na het boek begint met een zelle dat uh, de hoofdpersoon zijn eigen boek uit een boekwinkel in Londen steelt. En dat is een beetje raar natuurlijk, om je eigen boek te stelen. Maar hij vindt dat het boek daar niet waardig behandeld wordt. Want het staat <lacht> tussen al die andere rotzooi. En de literatuur wordt niet meer verkocht in die, in die winkel. Dus hij schaamt zich ervoor dat zijn eigen boek daartussen staat. En hij wordt dan ook gearresteerd. En dan komt hij in de politiecel. En dan begrijpt niemand dat hij zijn eigen boek heeft gestolen. Nou, zo begint het boek. erg grappige roman. Het Uur van de Dieren van Howard Jacobson. Okay. Ik stel ik... voor dat je kiest tussen die laatste twee nou, dan nog, doe ik, dan, doe ik, dan doe ik omdat ik dan een gedicht voor kan lezen om af te sluiten. zeg ja. maar, uh, Rogi Wieg. Dat is een, een, een dichter uit uh, geboren in uh, 1961, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en uh, hij heeft een nieuwe bundel uit, bloed. En nu moet ik er iets persoonlijks bij uh, zeggen. Nou oh, ja, iets persoonlijks, dat valt ook wel mee. Achterop de bundel staat... Rogi Wieg is een van onze grote dichters, Aristorm Storm 2012. En oh. ik werd al gebeld van wanneer heb je dat dan geschreven of ge gezegd of gedaan. <laughs> en nu moet ik bij een Rogi woont schuin tegenover mij op het plein. Ja. En ik kwam hem tegen. En Rogi heeft een paar jaar geleden dat boek Kameraad Scheermes geschreven. Het is een man die uh, grote problemen, uh, depressies. En als hij daaruit is, dan is hij weer heel erg vrolijk. En uh, kan hij het leven omarmen en is hij heel erg leuk. Maar hij, hij komt dus echt soms uit een heel zwaar dal. En ik kwam hem op straat tegen en toen zei hij dat er binnenkort een dichtbundel van hem uitkwam. En toen zei ik, oh dat vind ik heel fijn en dat meen ik ook echt, want ik vind jou een van onze grote dichters. En toen kreeg ik een uur later of zoiets een telefoontje van de uitgever en die zei, uh, Rogi zegt uh, dat jij gezegd hebt dat uh, mogen we dat op de achterkant zetten. Nou ik zei graag, dan uh, mag zelfs uh, een van onze van wereldwijd grootste dichters of zo, je mag het zo mooi maken als je zelf wilt. Want ja. ik vind hem echt een heel, uh, heel uh, goed dichter. En uh, dat zit hem erin, ja ik, ik vind heel veel dichters goed hoor, dus er een mooie nou, nu moet je het niet af gaan zwakken. Nee, nee, maar bij Rogi, wat, wat hij heel goed kan, is heel toegankelijk dichten. Terwijl als je het dan een paar keer leest, dat er dan toch telkens een betekenis bij komt. Nou, hm. dat klinkt toch wel... Klinkt heel he, goed. Dus, laat, uh, eens maar, laat maar horen. Nou, er zit dus een gedicht in dat... Uh, nou, ik, zit te kiezen, ik zit te aarzelen tussen twee gedichten. Maar dit, dit is toch wel erg mooi. Dat, uh, hij dicht nu voor het eerst over zijn overleden vader. Dus een paar jaar geleden uh, overleden. En dat, uh, nou, ik wees het even voor. Toch iets geschreven, heet dat gedicht. Sochtens vroeg, toen de zon opkwam... vroeg ik papa of hij de zon nog wilde zien vanuit zijn bed. Het was de laatste dag. Hij zei, nee, ik heb het warm... Om 14.30 uur precies kwam de witte oncoloog met de spuit van de dood. Papa had geen lichaam meer, alleen een prachtig hoofd. Hij wilde de shabbat voor altijd, maar God was nergens. De zwarte inkt waarmee ik schrijf raakt helemaal op. Het is een heel eenvoudig gedicht als je het zo voorleest. Of als je het hoort. Vader die sterft en een zoon die nog een soort laatste wens. Wil je de zon zien? En het eindigt in grote droevenis natuurlijk. Want, en dat blijkt ook uit de rest van de gedichten die er, uh, die er omheen staan. Uh, die, die, die, dat heeft Rogier Wieg zelf ook heel erg. Maar dat heeft die vader blijkbaar ook gehad. Dat er heel erg verlangen naar dat er iets meer is. Of dat geloof. Of dat iets wat de moeite waard is. Of dat je dan toch verder wilt. Of, uh, en dat vindt Wieg dan in beelden. Hè, die hij die, die heel makkelijk kan oproepen. Of in de natuurbeschrijvingen of in de zon. Of, uh, en die vader heeft dat blijkbaar in dat, uh, in dat uh, geloof gezocht... interpreteer ik dan. En dat is er niet. En dat is de grote spanning in deze bundel. Je zoekt de hele tijd naar iets en er, het is er niet. En andere mensen zeggen, nou ja, goed, hè, we gaan gewoon verder. Maar hij raakt er door helemaal, euh, door van streek de hele tijd. Mm -hmm. En dat geeft hele diep zwarte gedichten. Afgewisseld met heel vrolijke gedichten. Casarebloed. Uh, ik ben heel erg blij dat die uh, bundel er is. Rogievich. Ah, ja, nou, we moeten maar kijken of die Valeria Louiselli het nog uh, volhoudt. Dat ja, over drie weken mag. Anders neem ik je de volgende keer. Maar Nou, ik wil okay. heel even kort noemen. Nee, nou, vindt, nou... ja, Nou, ja, de volgende was zit al ja. Valse papier. Nou weet je, ik heb het uitgekozen en daar kom ik de volgende jaar op terug. Okay. Omdat er onder andere de inleiding van Cees' Notenboom bij uh, zit. Okay. Voor een onbekende Mexicaanse en Die is heel enthousiasmerend. Goed. Dat nou. misschien dus over drie weken. En die andere boeken kunt u nalezen op uh, teletekstpagina 260. Die titels zijn op onze website nieuwshow.nl. Dan gaan we inderdaad naar de laatste gast. Want uh, vanmiddag ja, dan, uh, heropent het Stedelijk Museum in Amsterdam... Koningin Beatrix die is daarbij en vlak na binnenkomst komt ze dan oog in oog te staan met een levensgroot portret van zichzelf. Dit schilderij met als titel H.M. is van de hand van de Vlaamse kunstenaar Luc Tuymans en wijkt af van de gebruikelijke statieportretten. De koningin ziet er op dit doek tegelijk sterk en kwetsbaar uit, heb ik ergens gelezen. Het kleurpalet is beperkt, roze, blauw, grijs, wit en bruin voerende toon. Misschien heeft u dat wel uh, dat portret gezien in de krant, dat zou me niks verbazen, het heeft best wel vaak in de krant gestaan. Ja, over dat schilderij en over andere statieportretten van Beatrix gaan we praten met kunsthistoricus en redacteur beeldende kunst van de Volkskrant Rutger Ponsen. Goedemorgen. Goedemorgen. <coughs> ja, heb je het al gezien? Uh... Ja, een paar keer. En... Ik ben nog een paar keer teruggelopen. Ja, omdat het zo'n ingewikkeld portret is. Ik bedoel, het ziet er toe gelijk uit, dit is Beatrix. Dat herken je wel. En het, is, het is geschilderd van een foto van Beatrix. Dat herken je ook nog wel, dat er een soort gelaagdheid in zit. Maar het is een heel merkwaardig, eigenlijk ook in eerste instantie macabre, macabre doek. En je vraagt je ook gelijk af, waarom moet het daar nou hangen? Ik bedoel, als zij straks de deur open doet, het lintje doorknipt, wat dan ook... dan, dan ziet ze zichzelf ja, op een manier... Die ze waarschijnlijk herkent. Ze heeft, het, ze heeft het ook wel gezien, af van tevoren. wel. Ja. Tuurlijk. Maar daar staat ze ineens tegenover. Het is geen spiegel. Ik bedoel, het is ook geen lachspiegel. Het is, het is echt. Ze, ze is in al haar uh, broosheid en. en grimmigheid ook uh, uitge, uitgebeeld. Ik bedoel, het ziet er ook maar. Dus uit. het is geen complimenteus. Port... Nou, het is complimenteus in de zin niet. Kijk, Luc Demans zegt zelf ook van. ze is er natuurlijk niet ouder op geworden. Dat is ook duidelijk te zien. Anderzijds. Ze is er wel ouder op. Ze is er ouder op geworden. In die zin ze is ze er ouder op geworden door alles wat ze mee heeft gemaakt. En dan zit ze in het laatste jaar als vorstin. en Het schilderij Niet Onbelangrijk is ook gemaakt... Uh, na het uh, ski-ongeluk van haar uh, zoon. En uh, het is niet dat dat er allemaal gelijk in zit. Maar dit, dit is een vrouw die doorleefd is... maar die op een of andere manier ook nog een soort opmaak heeft. Ze, ze, haar gezicht is helemaal wit bepoederd. Ja. En de ogen zijn heel fel blauw opgemaakt. Het ziet er een beetje uit als dood in Venetië, die, die slotscènes. Uh, dat, dat maakt het macaber. Ondertussen zie je wel onder die huid en in die, pe die perkamente huid van de handen en in dat gezicht zie je wel een soort doorleefdheid en ook een, een rust waarvan je denkt, nou dat is ook een, ook een niet schilderkunstige gelaagdheid, maar ook een inhoudelijke gelaagdheid die dus wel duidelijk door alle lagen heen komt. En dat is als je, je moet het wel een paar keer bekijken Vind je om het goed je te, dat te het rust kunnen Pardon, Vind je dat het rust uitstraalt? Ja, dat schrijft wel iets van... In, in die grote ruimte staat ze daar in het midden. In, in Want hoe groot zon. is het schilderij? Nou, het is, zij zelf is volgens mij bijna levensgroot. Ja. En de, Omdat het vrij ruim gekaderd is... Het is, het is geschilderd in... Tuinmans uh, de, de, uh, is naar haar toegegaan. Heeft met zijn iPhone ook grappig, foto's van haar mogen maken. Hij heeft ook kledingjes, adviezen gegeven. Ze zei van, ik wil iets eenvoudigs. Dat is dus zij, zij wist dat het eraan kwam? Zij wist dat het eraan kwam. De, eigen, de opdracht voor dit portret, wat ik goed begrijp, is, is eigenlijk door het stedelijk zelf gemaakt. Dat Die heeft Tuimans opdracht gegeven? Tuimans is benaderd door het stedelijk okay. al, al een tijd geleden, al twee jaar geleden en is benaderd om dit, uh, dit schilderij te maken. Uh, ondertussen zijn er allerlei wisselingen in de, in de stelen geweest. De oud-directeur is vervangen door een nieuwe directeur. Dus daar is even niets van gekomen, maar dat is wel gebeurd. Toen zijn er opnames gemaakt door hem in de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Ja. Zij heeft zich daarvoor gekleed. Uh, en een van die opnames waarin ze ook iets... ze zegt ook, ze praat ook, hè, haar mond staat een beetje open. Dat is altijd heel ingewikkeld bij schilderkunst. Hè. Mensen die mond open doen en als je tanden laat zien... Dat, dus je ziet ook bijna nooit lachende mensen in de schilderkunst, ja. omdat het al op een grimas lijkt. Het ja. is bij een foto makkelijker, maar in een schilderij ziet het. Op misschien één schilderij van Frans Hals na. Er is bijna niks nooit geschilderd met tanden bloot. Maar die tuinmans, hè? is dat een grote schilder? Er zijn vast ja. mensen die, die die man niet kennen. Nee, dat zou heel goed. Hoewel zijn, zijn werk uh, ga naar Tilburg, naar het Museum de Pont. Uh, daar hangen een paar prachtige schilderijen van hem. Hij is in Nederland zeker wel bekend, maar natuurlijk, uh, vooral in Vlaanderen. Maar hij is eigenlijk wereldwijd bekend. Hij is al bijna 30 jaar bezig. Hij is eigenlijk beroemd geworden. Misschien is dat toch wel eens goed te zeggen. Niet omdat dat een link is met dit schilderij, maar hij is beroemd geworden door een heel klein schilderijtje, een soort A4-formaat. Een krakkemikkig doekje, wat ook heel eenvoudig is opgespannen... met, met, met spijkertjes en de, en de verf bladdert er zo'n beetje al vanaf. En daar staat, en het is een schilderij uit 86, dus toen was hij net een paar jaar mm. bezig... en daar staat een heel kleine kelderruimte op. Met, op de achtergrond zie je een deurtje en onder zie je een afvoerputje... en boven iets van een leiding waarin een lamp heeft gehangen. Nou, dus, het ziet er heel onheimisch uit... En hoe heet het? Gaskamer. En dat is precies. Dit is eigenlijk een soort geloofsbrief. wat hij aan het begin van zijn carrière heeft afgegeven. Je ziet niet wat je ziet. Je ziet namelijk gewoon een kelderruimte. En als je dat schilderij ziet. toen ik het voor. Ik krijg nu oude Toen ik dat schilderij voor het eerst zag. in Krefeld, in Duitsland. In ten, een kleine eerste overzicht, tentoonstelling van hem. Toen kreeg ook een soort aha erlevenis Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar dat je, maar dat je als gevangene. Zeker vroeg in de oorlog, terwijl je nog helemaal niet wist wat er met jou zou gebeuren in de concentratie, kwam dat je misschien inderdaad bloot zo'n ruimte wordt geleid waarvan je denkt: ja, maar wat is hier een godsheemels naam? Het is gewoon een soort lege fietsenstalling. En dat dan iets gebeurt waar jij natuurlijk, beyond imagination, uh, helemaal uh, nooit kan bedenken dat het zou kunnen gebeuren. En dat is wat hij altijd doet. Je ziet iets, maar je weet het niet. En dat is ook de manier van schilderen van hem. Hij een beetje diffuus, licht geschilderd... alsof hij door een vuile ruit kijkt naar de geschiedenis. En, uh, en dat je dus maar moet weten... Hij heeft ook bijvoorbeeld schilderijen gemaakt... waar je denkt, god, het is een lampenkap, een rare lampenkap. En dat, en dat blijkt dan, een lampenkap zijn gemaakt van mensenhuid. En dat is precies wat je doet. In de geschiedenis, geschiedenis weet je veel. Je gaat naar historische plekken, je ziet het... Maar het is soms heel moeilijk om de twee bij elkaar te brengen. En hij heeft daar een soort filosof, filosofie in de schildkunst voor, het is heel knap. Maar het is dus niet iemand die bekend geworden is van, vanwege zijn portretten? Hij heeft wel portretten geschild, maar niet een opdracht. Het is eigenlijk de eerste, volgens mij de eerste opdracht die hij heeft aangenomen. Hij heeft portretten gemaakt. Heel een beroemde serie die hij, waar hij in de Biennale in Venetië geloof ik... een jaar of acht uh, wereldvaar mee heeft gekregen, was de serie Congo. Daar heeft hij een aantal ook op foto's gebaseerde historische momenten... uit de geschiedenis van Congo gerelateerd aan België. Waaronder dus het portret van koning Boudewijn... in zo'n zomers uniform. En je denkt, hè, de, de, de, god, de, de, de, de jonge god uit België komt neer. Maar dat was net voordat hij daar die machtsovername plaatsvond. En je ziet gewoon een soort rare dubbelheid. Van, hoe kan die stralende jongen koning die eigenlijk toch misschien iets te naïef was voor dit grote ja. wereldprobleem... daar nu dat gaan oplossen. Hele geëngageerde kunstenaar. Heel geëngageerde kunstenaar, uh, zeker. Rutger, nog, nog, nog even over dat stedelijk. Want we focussen nu echt op dat schilderij van, uh, van de koningin. Want over dat stedelijk is al ontzettend veel gezegd en geschreven. Je gaat er vanmiddag heen. Ben, nee, nee maar ik ben, niet uitge ik ben vanavond uh, uitgenodigd. Nee, de koningin is een, een, een zeer beperkt. <laughs> maar je bent al geweest, hè? Ja, ik ben een paar keer gaan ben kijken. Ben je optimistisch over ik de toekomst? Want de meningen ik, zijn ik verdeeld. Wil, ik wil ook ja. heel graag uh, mijn, mijn verwachting uh, uitspreken. Dat, ik, ik ben optimistisch. Ik vind dat, uh, dat dit de draai zou kunnen zijn naar richting toekomst. Er moet nog heel veel gebeuren. Deze eerste presentatie is een voorafspiegeling daarvan. Is nog helemaal niet datgene wat je misschien zou willen dat er zou komen. He, laten we wel wezen. Ze zijn uh, jarenlang dicht geweest. Uh, de, de presentatie van nu is 80% bijna collectie. Nou ja, daar willen de mensen ook voor naartoe. He he, eindelijk weer eens al die topstukken uit de kelder. Terecht dat ze dat hebben gedaan. Daardoor is die tijdelijke tentoonstelling... waarvan je eigenlijk ook dat denkt van... dit is het, het, het, het, het visitekaartje voor de toekomst. Mm -hmm. he, hier gaan we naartoe. Die tijdelijke tentoonstelling, zeker door het uitstel van de opening... en door, door de, de, de gedroomde tentoonstelling was van Mike oh. Kelly. Daar zouden ze mee openen. Die is dood gegaan. Dat wordt uitgesteld. Dus ze moesten improviseren. Oké, okay, dat, dat neem je dan voor lief. De gedroomde openingstentoonstelling is het nog niet. De lijn is wel uitgezet. Ik ja. denk wel, als je hierop doorgaat... en uh, misschien nog wat in de dosering van hoeveel ja. uh, collectie... en hoeveel tijdelijke tentoonstellingen... en waar ga je de toekomst in... Ja. als dat nog beter uit wordt gebalanceerd... dan, nou ja, nou, dan dat zou wordt het dan wel steeds... heel goed kunnen worden. Nou ja, er wordt dan steeds gezegd... Van, komt het wel of niet terug aan de top? Hè? Dat is, ja, dan maar nu dat is nu... een onzinnige discussie. Ik vind ook dat dat is een soort voetbalclub-discussie voetbalclubdiscussie... Manchester United heeft het meeste geld... Ja. en Barcelona dus... Die, bij voetbal geldt dat waarschijnlijk... Bij kunst geldt dat niet. Je, je, het MoMA is niet twintig keer beter omdat het een twintig keer hoger budget heeft. Zo werkt het niet in de kunst. Je moet op een andere manier kijken. Dus die vergelijkingen zijn totale onzin. Moet je ook niet op richten. Je moet eigen, je, je eigen gerijden pad gaan volgen... waarin jij denkt vanuit deze collectie en vanuit wat wij vinden dat moderne kunst is... heel ingewikkeld, want het is mondiaal... moet je een nieuwe koers gaan uitvogelen... die Eigen gereed is. Maar eigen gereed en top sluit elkaar toch niet uit? Bedoel dat, dat nee, maar je wordt top. Ik, denk dat, ik bedoel, natuurlijk speelt budget een rol als het gaat om aankopen en oh. grote kunstenaars aan je binden. Maar als jij, een, als jij je weet binden, te binden aan een aantal kunstenaars, aan een aantal galerieën in het buitenland om mensen over te laten komen, dan komt het goed. Nou, we hopen het met jou. Dankjewel, uh, Rutge Ponsen, uh, redacteur beeldende Kunst van de Volkskrant, Ging dus over. Het portret van koningin Beatrix van de Vlaamse kunstenaar Luc Tuinmans in het, nieuw, in het vernieuwde stedelijk museum. Uh, Teletekstpagina 260. Als u nog iets wilt nalezen. En de website nieuwshop.nl. Straks Kamerbreed, Helene Dupuis, senator voor de VVD. Ronald van Raak is er ook, Tweede Kamerlid van de SP. En wij zijn de volgende week weer. Dank u wel.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 Heb je dan ook S5? En natuurlijk het laatste autonieuws. Ik heb het net gehoord op de radio, man. Ik, het net Ik heb het net gezegd. Dat en meer. Vanmiddag tussen 2 en half 3 in de Tross Autoshow. Pas op Radio 1. Dus betrouwbaar. Met Carlo Branson en Huub Stapel. Huub Stapel. Nee, ja, Huub dat Stapel. is schrikkelijk. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Collected. Nu bij Free Record Shop. Dedicated. Feliciteer EduKans op Facebook. En help een kind naar school. Dit is Radio 1.